Mark Visser met het NOS De meeste Nederlanders vinden dat het moet worden veranderd omdat het anders onbetaalbaar wordt. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond onder 3000 mensen. De peiling werd uitgevoerd in opdracht van de vakcentrale FNV. Bijna 70% vindt de aanpassing van het pensioenstelsel logisch. Verder moest een keuze worden gemaakt tussen drie mogelijkheden. Het pensioenakkoord, de plannen van minister Kamp of alles bij het oude laten. Van de deelnemers aan de peiling koos 62% voor het pensioenakkoord. FNV-bondgenoten, de grootste vakbond van de FNV, is fel gekant tegen het pensioenakkoord. Een meerderheid in de Tweede Kamer dreigt de liberalisering van de gokmarkt te dwarsbomen. Een aantal oppositiepartijen en regeringspartijen CDA vindt dat staatssecretaris Steven meer moet doen om gokverslaving tegen te gaan. Steven wil onder meer het gokken via internet legaliseren en ook wil hij naast Holland Casino meer aanbieders op de markt. Een nieuwe organisatie, de Kansspelautoriteit, gaat toezicht houden. Gisteravond trok voor het eerst een herstorm over het noorden van het land. En volgens Weer Online werd in de kop van Noord-Holland en op de Wadden een windsnelheid gemeten van boven de windkracht 9. Weer Online noemt het uitzonderlijk dat het zo vroeg in het seizoen stormt. Minister De Jager van Financiën heeft in Berlijn gesproken met onder andere zijn Duitse en Finse collega's. Het gesprek zou gaan over het onderpand dat Finland eist voordat het akkoord gaat met de nieuwe noodleningen voor Griekenland. Maar het ging vooral over de zorgen die de Eurolanden hebben over de bezuinigingen waaraan Griekenland moet voldoen, zei De Jager. Over onderpanden zijn nog geen afspraken gemaakt. Toen besluit het weer, wisselend bewolkt met buien, staat een matige zuidwestenwind en langs de kussens de wind krachtig tot hard. Vanmiddag kan ook af en toe de zon doorbreken bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Den Haag bij Soetbouderijn 3 kilometer. A8 richting Amsterdam, 2 kilometer voor knooppunt Koenplein. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen de knooppunt Rotterponderplein en Raasdorp 3 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Afrit Haarlem en de Koentenot 3. A12 richting Den Haag bij Soetermeer Centrum. 3 kilometer door een autobrand. De linkerrijst ook is daar dicht. Op de A13 naar Rotterdam. Daar staat 2 kilometer voor Kloopend Kleinpolderplein. A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rotterdam sjaloos daar staat 2 kilometer. Op de A20 richting Gouden, ook 2 kilometer voor Knoop, Tweebrechtseplein. En richting Hoek van Holland, 2 kilometer bij Rotterdam Krooswijk. A27 Almere in de richting Utrecht. Bij Hilversum 2 en bij Utrecht Noord 3 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle in de richting Utrecht. Tussen knooppunt Hoeveelaken, Zuid 4 kilometer. En bij Soesterberg 2.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 Me. My dirty boy, can't you see That you belong next to me Hey sexy boy, set me free Don't get so shy, play with me My dirty boy, can't you see You are the one En Zomerheers. La cosa qui e se ti fa soffrire un po' unisci la vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così, più che può, più che può, afferra questo istante, stringi più che può, più che può. Don't lasciare mai Don't let c'è tutta l'emozione d'entro che tu vuoi di vivere la vita più che Don't let got a chance to Don't let go. Don't deepest pain you cannot heal, it let every memory. What's dear Don't freeze your soul Cause there's nothing left around you And there's no place left to go All you care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 You and me, you throw out the rest of me Cause the good life, the good love, the good bits are for free. Oh, that's what I'm saying. We er het me. good love, ritme van Zandvoort ook op TV. Zie tekst TV, op kanaal 45. We'll mm -hmm. Que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz.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 Got my soldiers capture me hold the hostage when hit a beat. I hit that beat I'm gonna take these shots at my feet